Op Cyprus is Rauf Denktas overleden, de voormalige president van het Turkse deel van het eiland. Als advocaat zette Denktas zich in de jaren 60 in voor de rechten van de Turkse minderheid op Cyprus. 1974 bezette Turkije het noorden van het eiland na een staatsgreep door Griek-Cyprioten. Denktas werd daarop gekozen als leider en werd vooral bekend om zijn onverzoenlijke houding tegenover de Grieken. In 2004 werd Griek-Cyprus lid van de Europese Unie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 Het weer vannacht zwaar bewolkt, af en toe om opklaring. Morgen veel bewolking, slechts af en toe zon. Het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu. ZIE het. En leuk dat je bent aangesloten op het tweede uur van ZIE het Met nu een live mix van de one and only Niels 360. het in-house met behind to Wheels of Steel Niels 360 live on air tot dan 11 uur in de mix Niels op Stiel, Niels 360. Je had dat verwacht. Een piloot die ook zo lekker kan draaien. En ik heb nog meer goed nieuws voor je. Hij komt hier regelmatig een setje draaien. Ons team van Siette te versterken. Ik hoop dat je genoten heeft van twee uur lang het op jouw Zandvoortse radio. Volgende week vrijdag. Vanaf 9 uur zijn we natuurlijk weer bij je. Met Dikke beats. Gete nieuwtjes. En natuurlijk onze zie je Guide. Ik zeg tot volgende week. Tot ziens.